De burgers zouden zijn vermoord in twee dorpen bij de stad Hama. De dorpen zouden door het leger zijn beschoten... en daarna zijn aangevallen door pro-regeringsmilities. Op websites van oppositiegroepen zijn beelden te zien... van dode kinderen die zijn verbrand. Andere slachtoffers zouden zijn doodgestoken. bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula. Daar werden meer dan honderd mensen gedood. De Syrische president Assad zegt dat hij niet verantwoordelijk is... voor de slachting in Hula. Kroongetuige Peter Laes is maandag vrijgelaten. Dat meldt NRC Next op basis van verschillende opsporingsbronnen. Laes heeft ruim vijf jaar in de cel gezeten. Dat is twee derde van de acht jaar die is geëist... in het omvangrijke liquidatieproces in Amsterdam. Hij legde in die zaak in ruil voor strafheidsvermindering... belastende verklaringen af tegen de andere verdachten. Tegen zes van hen werd levenslang geëist. Volgens NRC Next vreest de advocaat van Laes voor leven. nu de vrijlating van zijn cliënt is uitgelekt. Nederlanders zetten geld dat ze langere tijd niet nodig hebben... liever op een spaarrekening dan dat ze ermee gaan beleggen. Onderzoekers van ING hebben dat vastgesteld. Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn consumenten meer gaan sparen... en minder gaan beleggen. Volgens ING kiezen consumenten voor de zekerheid van een spaarrekening. Bezuinigingen en een daling van de koopkracht maken mensen voorzichtig... Meer dan de helft van de mensen met spaargeld... verwacht dat geld de komende twee jaar wel grotendeels te gaan gebruiken. Ze denken moeilijker rond te komen of hun baan te verliezen. Bij een ongeluk op de A2 bij Apkoude zijn twee mensen om het leven gekomen. Er zijn ook drie gewonden. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. In één daarvan zaten vijf mensen. Die auto stond waarschijnlijk stil op de vluchtstrook... toen de andere auto met daarin alleen een bestuurder achterop reed. In de ene auto zaten dus vijf mensen van wie er twee omkwamen en twee gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ook de enige inzittende van de andere auto is gewond geraakt. Over de verwondingen van de slachtoffers is verder niets bekend. De commissie Gelijke Behandeling heeft vorig jaar vaker discriminatie vastgesteld. In 2010 was in 52 procent van de oordelen sprake van wat de commissie verboden onderscheid noemt. Vorig jaar was dit 56 procent. Dat staat in het jaarverslag. Discriminatie op grond van leeftijd kwam het meest voor... Bijna een kwart van de gevallen viel onder leeftijdsdiscriminatie. De klachten komen voornamelijk van mensen tussen de 50 en 69 jaar. Discriminatie op grond van geslacht staat op plaats 2. Op 3 staat verboden onderscheid op grond van een handicap of chronische ziekte. Een Afghaans gezin dat al 13 jaar in Nederland woont en begin mei het land had moeten verlaten, wordt voorlopig niet uitgezet. Dat heeft minister Leers gezegd tegen de burgemeester van Leek, waar het gezin woont. De vader wordt verdacht van mensenrechten schendingen in Afghanistan. Het hele gezin van zeven moest Nederland daarom verlaten. Begin mei moesten de gezinsleden zich melden bij het vertrekcentrum, maar dat deden ze niet. Ze kregen steun van de burgemeester en veel inwoners van Leek. Volgens de gemeente heeft Leers nu gezegd dat de vertrekplicht voor de vader onverminderd blijft gelden. Naar de status van de rest van het gezin zal hij opnieuw kijken. Totdat er een nieuw oordeel is, mag de moeder met haar kinderen in Leek blijven. In Rotterdam is een man opgepakt na een politieachtervolging over de A15, A4 en A20. Hij zat in een auto van waaruit op agenten was geschoten. De agenten hielden de auto vannacht in Barendrecht aan voor controle... toen ze vanuit de wagen onder vuur werden genomen. Daarop ging de auto weer vandoor. Na een achtervolging werd de auto in de Rotterdamse wijk Delshavenklem gereden. Na een waarschuwingsschot door de politie werd één inzittende aangehouden. De andere twee inzittenden wisten te ontkomen. De Italiaanse politie heeft een man opgepakt voor de bomaanslag van een paar weken geleden op een school in Brindisi. Bij de aanslag kwam een meisje van 16 om het leven en raakte vijf leerlingen gewond. De verdachte is 68 en komt uit Coppertino, niet ver van Brindisi. Volgens de Italiaanse media heeft hij bekend dat hij de bom heeft geplaatst. Het zou geen terreurdaad zijn geweest, maar een persoonlijke wraakactie van de man. Onduidelijk is waarop hij wraak wilde nemen. Bij de aanslag op 19 mei ontplofte bij een middelbare school drie gasflessen. Het weer vandaag bewolkt, met af en toe zon, maar ook kans op een beetje regen. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond trekt vanuit het zuiden een regengebied over het land. Morgenochtend droog, in de middag ontstaan opnieuw buien... met daarbij kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt weer iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. De A50 van Eindhoven naar Os is bij het knooppunt Paalgraven nog dicht. Het verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden... via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15... Verder is de normale ochtendspits en wat nog verder opvalt is de A2. Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Abkouden staat nog steeds 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Ik ben Jan Mulder en mocht u allergisch zijn voor BN'ers... lees het blad dat nooit één letter over mij zal schrijven. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu acht nummers voor maar 8 euro. Kijk op 360 Magazine.nl.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ziekenhuizen zouden in acute financiële problemen komen... door de terugbetalingen die ze moesten doen. Was de verwachting vorig jaar. Maar niets is minder waar. Straks de cijfers. En de veiligheid in het openbaar vervoer is de laatste jaren toegenomen. Myno Remmers.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 Dat zou zijn aangericht in twee dorpen in het midden van het land. En daar zouden tientallen mensen om het leven zijn gekomen, waaronder veel vrouwen en kinderen. Het geweld in Syrië is de afgelopen weken explosief gestegen. En ook nu wijzen verschillende partijen naar elkaar als verantwoordelijken voor de gruweldaden.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 Uh, to pressure Assad and alleviate, uh, suffering. Clinton hoopt met de maatregelen het lot van de Syriërs te verbeteren. Na acht uur spreken we correspondent Sander van Horen... daar in de regio over het geweld in Syrië... en het bloedbad dat mogelijk gisteren weer is aangericht. Terug naar uh, eigen land waar een verkeerschaos op de A50 ontstond. Bij Schaik, eh, bij gisteren. Nadat de vrachtwagen pijler van een viaduct omverreed. De snelweg moest in beide richtingen worden afgesloten. Wat leidde tot lange files. Verslaggever Joris van de Kerkhoff ging gisteravond kijken bij de beschadigde viaduct. Het is een vrachtwagen van een bouwbedrijf. Die rijdt uh, over het uh, rood-geel geblokte lint. Rijdt uiteindelijk... Uh, naar de overgang waar de vrachtwagen tegen aangekomen is... waar het ongeluk erdoor is ontstaan. Drie pijlers waren er en een van die drie pijlers die is geraakt door kartonnen balen. En een van die drie pijlers die wordt dan nu vervangen. Dat gaat toch gebeuren, he, meneer Govers van Rijkswaterstaat? Die pijler die afgebroken is, gaan we verwijderen. Er wordt gesloopt en wordt verwijderd. En dan gaan we tijdelijk een stalen stempelconstructie onderbrengen om de functie van de pijler over te nemen. Ondertussen wordt hier aan de zijkant... zijn ze aan het werk uh, om uh, de geleide die vernieuwd is door de vrachtwagen... om die uh, te verwijderen, want die moet ook vernieuwd worden. Want straks, als we die noodvoorziening aangebracht hebben... dan moet er wel beveiliging zijn van het steunpunt... dan zou er een tweede vrachtwagen komen. En die zouden we tegenaan rijden. Dan zouden we zelfs een calamiteit kunnen krijgen dat hele viaduct instorten. Daar willen we zeker van komen. Ja, een geleiderailconstructie. Hoe noemen we dat in het gewoon Nederlands ook weer? De vangrail, hè? Nou, daar zijn ze gewoon aan het, aan het zagen. En dan uiteindelijk, als ze die doorgezaagd hebben, komt die in de container. Dan staat een man met een grote sigaret of een sigaar, is het zelfs, die hijskraan een beetje te bedienen weg hier naartoe. Ook in de avond nog staan er enorme files. Maar ook mensen die op de vluchtstrook aan het rijden zijn. Alles staat vast. En ze worden ook wel een beetje boos. Er zijn ook allerlei ongelukken gebeurd. Maar daar is weinig aan te doen. denk ik Er is helemaal niets aan te doen. Nou wat het, het, het frappanten is of eigenlijk het asociaal. Hè? Tijdens dat wij hier zitten is er een melding gekomen van een ongeluk met beklemming. En er zijn helikopters en alles is er voor En dan blijkt dat daar een valse melding is. Maar zou er gebeurd zijn dat er mensenlevens in gevaar zijn... dan konden ze vanwege het volzetten van de, of de vluchtstrook... Kon de hulpdiensten zouden niet hier hebben kunnen komen. Dus zouden er mensen kunnen ja, sterven... omdat de mensen zo vriendelijk zijn de vluchtstroken vol te zetten. Vangers moeten worden vervangen. Die kartonnen of dat papier, die balen, die zware balen, die moeten ook weg. Een vrachtwagen moet weggehaald worden. De pijlen, daar moeten ze noodpijlen voor komen. En dan kan het verkeer weer gaan rijden. Nou, reigen. dan is er nog wat meer, want die vrachtwagen die heeft 500 liter dieselolie verloren. Dan moet, eh, het asfalt is daardoor aangeduid, dus er moet een stuk asfalt verwijderd worden. En opnieuw aangebracht. En in de grond is ook eh, dieselolie terechtgekomen, dus we krijgen nog een grondsanering. Dus eh, we zijn voorlopig nog eh, wel een hier bezig. Ja, voorlopig zijn we hier nog wel even bezig. En dat klopt, hè, Susanne Maas van Rijkswaterstaat. Want dat is de hele nacht uh, heeft dat plaatsgevonden. Ja, we hebben de hele nacht doorgewerkt. En uh, gelukkig hebben we vanmorgen al wel de weg richting Os om half zeven kunnen openstellen voor verkeer. En ik begrijp net vanuit onze verkeerscentrale dat we met Mannenmacht aan het werk zijn... om ook de andere kant in, dus richting Nijmegen-Arnhem, uh, de weg open te stellen. Um, dat... Het gaat vermoedelijk ook nog wel in de ochtendspits lukken. Dus iets eerder dan, dan ik eerder, eerder dacht. Dus laten we zeggen, vanaf een uur of acht verwachten wij dat de weg ook richting Arnhem weer open is. Maar wel nog met die snelheidsbeperking van 90 per uur. Dus het blijft daardoor wel uh, een hinder ontstaan voor de weggebruiker. Waar, waar zit het hem in, mevrouw Maas? Is, zit er uh, op de weg iets nog niet goed of is het dat viaduct? Nou, dit, nee, het is nu uh, gestut. Het is natuurlijk nog niet helemaal uh, zoals het hoort te zijn. Dat gaan we in de loop van de tijd nog uh, aanpassen. Maar het gaat er nu om dat we gewoon het uh, laatste opruimwerk van het uh, materieel... en ook de mensen moeten van de weg af zijn voordat het verkeer kan gaan rijden. Dus is er gewoon nog, uh, zijn nog mensen aanwezig en nog materieel. En als dat helemaal weg is, dan kan echt gewoon de weg vanaf 8 uur vrijgegeven worden... met die beperking van 90. Suzanne Maas van Rijkswaterstaat, hartelijk dank voor de laatste informatie. Graag gedaan. Hoor. Goedemorgen. Zo jarenlang hebben we al het spaargeld belegd... maar sinds kort kiest Nederland massaal voor de spaarrekening. Gaan we het zo over hebben. Eerst maar even naar Tamara Brugmans van de ANWB. Tamara, we hoorden het. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eh, problemen op de A50 nog steeds wel een beetje, in ieder geval één kant op. Ja. Eh, zie je dat ook terug in de cijfers? Ja, dat is wel te zien. Het, uh, ja, het is gewoon een, een uh, vervelende situatie geweest. Vannacht zijn er in ieder geval nog uh, extra reparaties nodig... om te zorgen dat het morgen gewoon weer helemaal uh, opgelost is... Maar geen extra maar... files in de regio? Nee, nee dat niet. Okay. En voor de rest? Ik heb voor de rest nog wel een file op de A9. Inmiddels Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oosten en het knooppunt Raasdorp. Vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De ziekenhuizen zijn vorig jaar rijker geworden. Ondanks het feit dat de overheid flink heeft gekort op het geld dat naar de ziekenhuizen gaat... is het vermogen van de ziekenhuizen met 400 miljoen euro gestegen. Blijkt uit de analyse van accountantsbureau Deloitte. Wiljan van der Rijt van Deloitte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Waar zit het hem in dat de, uh, de ziekenhuizen het eigen vermogen hebben zien stijgen? Nou, Wat wij zien is dat de, de kosten gelijk zijn gebleven bij een stijgende omzet. Dus de, de ziekenhuizen hebben harder gewerkt, zou je kunnen zeggen. Hm. En hebben hun kosten kunnen beheersen, waardoor ze toch uh, resultaten hebben geboekt. En die hebben ze aan hun vermogen toe kunnen voegen. Dus ja, ze zijn daarmee rijker geworden. Maar meneer Van der Rijden, toch snappen wij dat niet helemaal. Want uh, ik kan mij nog alle alarmerende berichten herinneren van vorig jaar. Ook van andere accountantsbureaus en van uh, ziekenhuisbestuurders. Dat uh, ziekenhuizen grote acute geldproblemen zouden krijgen. En dat er een landelijke voorschotregeling... ...onontkoombaar zou zijn. Uh, wat is er gebeurd in de tussentijd dan? Nou dat klopt, we hebben vorig jaar zelf ook voorspeld dat, uh, dat 2011 een heel lastig jaar zou worden... ...vanwege die aangekondigde kortingen. En uh, wat we zien is dat er, uh, dat er op, de, op de kostenrem is getrapt. Hè. Dus er is weinig personeel bijgekomen, er zijn weinig uh, materiële kosten bijgekomen. Er is dus bespaard op de materiële kosten... Uh -huh. Vanwege die kortingen. En we zien dat 2012 ook een heel lastig jaar wordt. En dat is onveranderd. Want er is zeer veel onzekerheid over uh, de nieuwe productdefinities... die, uh, die binnen de ziekenhuizen gehanteerd worden. En wat dat betekent voor de voor de resultaten in 2012 en verder. Dus men is erg voorzichtig geweest in de, in de kosten mm. in 2011. En daarmee zijn die kortingen uh, opgevangen. En mm. we zien ook wel dat er geprofessionaliseerd is onder invloed van uh, banken, die steeds meer over de schouders meekijken van, uh, van ziekenhuizen. Ziekenhuizen die willen investeren hebben banken nodig. En ja, die stellen uh, eisen aan uh, rendement en die stellen eisen aan uh, vermogen. En we zien dat ziekenhuizen daar beter toe in staat zijn om ja. die ook te realiseren. Die eisen maar dat kost meer, kan ik mij voorstellen. Uh, en wat zou dan meer kosten? Dan, uh, als je het op die manier financiert dan wanneer bijvoorbeeld uh, zorgverzekeraars dat doen? Nou dat is zo en ook, ook dat zeg maar als, als je uh, ook die kosten uh, rekent. Uh, ook die kosten zijn opgevangen, ook die kosten oh ja. worden nu opgevangen. Maar het effect daarvan zien we denk ik pas echt in 2012 terug. Want je ziet in de loop van 2011 dat het werkkapitaal minder gefinancierd wordt door zorgverzekeraars en meer door de banken. En dat is het probleem wat we in 2012 uh, nu vooral zien, uh, nu er uh, nou, mondjes maar contracten inmiddels zijn gesloten. Met ja, zorgverzekeraars is... hebben ze dus een tijdje zonder, uh, zonder financiering van werkkapitaal gezeten. Maar dat wordt nu... Ze je het alleen niet zover als het in het verleden was. Nee, dus. Maar meneer van der Rijt, dat is dus duurder, want dan moeten ziekenhuizen dus bij banken gaan lenen in plaats dat ze een voorschot krijgen via de zorgverzekeraar. En ja. daarvoor, zijn, daardoor, zijn ze dus ook gedwongen efficiënter, zakelijker ja. te werken. Dat dat is dus gelukt. Ja, dat, dat het afgelopen het jaar. Ja. Ja, eh, maar hebben ze nu een ander probleem is dat ze te veel verdiend hebben? Nou, kijk, de, de banken en ook het waarborgfonds, die stellen dus uh, hoge eisen aan de vermogenspositie van de ziekenhuizen. En die houd, hanteren een ondergrens van 15% daarvoor. Dus 15% uh, van de totale opbrengst van uh, een ziekenhuisbedrijf moet vastleggen in eigen vermogen. Dat moeten ze beschikbaar hebben. Ja. En dat minimumeis, en ze zitten nu ongeveer op 17% sectorbreed, maar er zijn er nogal wat uh, die nog onder die grens zitten. Dus er moet er steeds een... Uh, toevoeging plaatsvinden om de hele sector boven die 15% te krijgen. Oké, okay, en, en als de ziekenhuizen zo hard op de rem zijn gaan staan zoals u omschrijft... ...dan moeten patiënten daar wat van merken, kan ik mij voorstellen. Nou, dat is, dat is dus inderdaad de vraag. Um, want uh, als je slimmer gaat werken um, en je processen verbetert... ...dan hoeft dat niet per se ten koste van de kwaliteit te gaan. Maar dat is wel iets waar wij nu... Ja, voor waarschuwen. Ik. ik weet niet of dat het goede woord is en of het dat aan ons is om dat te doen. Uh, maar als je een aantal jaren op rij op de kostenrem gaat staan, is de ja. vraag op dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Beïnvloed. Dus ja, dat is gaat wel iets u daar waar denk wat, ik de ziekenhuizen al licht op moeten zijn. Gaat u daar nog onderzoek naar doen of is dat aan anderen? Ja, dat is denk ik aan anderen. Ja. Wij kijken veel meer naar de cijfers, naar de jaarrekeningen. En uh, daar blijkt dit niet uit hoor. Dus wij kunnen niet meten of de kwaliteit en de toegankelijkheid uh, verbeterd zijn. Dat staat natuurlijk al in de jaarverslagen die de, ja. zelf, de ziekenhuizen zelf maken. En daar wordt natuurlijk veel onderzoek door gedaan, onder andere door de inspectie. Dat is niet iets wat wij primair onderzoeken. Nee. Stel nou dat de minister zegt, minister Schipper zegt van: Nou ja, u heeft zo goed verdiend, er kan nog wel iets af. Zou u dat uh, adviseren? Nou, kijk, de onzekerheden zijn enorm in 2012. En er komt uh, ook een nieuw kabinet uh, uh, na 2012 of eind 2012. Ja. En uh, ik denk dat uh, uh, al die onzekerheden bij elkaar... dat het dat nog lastiger maakt als er nog forse kostingen overheen zouden komen. Dus dat kapitaal hebben ze wel nodig? Uh, dat kapitaal hebben ze zeker nodig, ja. Dat is onder invloed ook van de banken, zoals ze dat kapitaal echt nodig hebben, ja. Wil ja. van der rijd van Deloitte? Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het is tien minuten voor half acht. Wij gaan gauw door naar Maino Remmers. Of misschien moeten we het even rustig aandoen, Mino. Ik hoorde jou net hegen. Ja, <laughs> ja we snel naar de metro. metrolijn naar uh, Slingen of de andere kant op naar het centraal station. Het is fijn voor vertoeven op dit metrostation, maar dat komt vooral ook door meneer Penders, waar wij heerlijke koffie van hebben gekregen, stiekem via de metalen zijdeur. Hij houdt het hele station in de gaten. Ik zie dat, om, eh, dat er nog een test komt hè, van het noodintercomsysteem eh, zondag om 9 uur. Ja, dat klopt. Zondag om 9 uur moet, gaan we testen. Dus dat is de SOS-kasten plus de lichtalarms. Ja? En dat doen we ook op eh, avonds. Ja, om half negen, ik zie het, ja. Oh, dan test u het of dat het allemaal werkt. Ja, dat het allemaal werkt. Dus als er iemand in de lift vastzit, dat uh, CVL een seintje krijgt van... er zit er een vast in de lift of er is wat aan de hand. Het is lekkere koffie, hoor. Ja, inderdaad. Hè? Snel door naar Rai Hermans, kennisplatform Verkeer en Vervoer. We hebben het daar straks vermeld. Uh, de trein meest veilig, daar moeten we er een kleine correctie op maken. Want het gaat om regionaal vervoer, dus dat betekent Veolia Sinterstreinen. Ja klopt, dat zijn de treinen die gereden worden in opdracht van de provincie of de, of de stadsregio. Dat uh, openbaar vervoer, dus ook metro en tram en bus en dan die regionale trein, ja. dat hebben we onderzocht. Onder NS-treinen niet meegenomen, maar is daarvan uh, te verwachten dat het een beetje hetzelfde is? Nou, We hebben het niet meegenomen, het is altijd lastig om te zeggen. Ik weet dat de, de, het veiligheidsgevoel bij de NS ook... Uh, Volgens mij iets verbeterd is, in ieder geval ook uh, go goed te noemen is. Ja, goed te noemen, want dat is het wel. Ik vind in het uh, streekvervoer, stads- en streekvervoer een gemiddeld uh, rapportcijfer dat uh, bij een, uh, een 7,9 is. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik een, een, een mooi rapportcijfer. Hoeveel mensen hebt u uh, het gevraagd? Is het over het hele land uh, geweest? Ja, we hebben meer dan 80.000 uh, mensen gevraagd over heel Nederland. Uh, Verspreid om uh, nou, zo van het hele openbaar vervoer. Dat werkt met concessiegebieden. Om voor elk concessiegebied wat te kunnen zeggen. Dus ja. van, uh, de van Friesland Wadden... tot Limburg. Van de Waddeneilanden tot Limburg. En maakt dat dan nog wat uit? Is het in de Randstad? Meer of minder nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de bussen, dat rijdt dan uh, door, door heel Nederland, dan zien we dat het uh, laagste gemiddelde cijfer een, een, een 7,9 is en het hoogste is dan bij het OV bureau in Groningen Drenthe een 8,3. Maakt niet veel uit, dus maar, dat maakt niet zo heel erg veel uit. Nee, want een verlaten busstation in, in Friesland of in, in, in Limburg of, of, of kan net zo links zijn, kan ook wat gebeuren, natuurlijk. Um, wat zijn dan de incidenten die toch nog opvallen? Lastigvallen, 3,0 procent. Last, wat bedoelt u met lastigvallen? Nou, lastigvallen, dat, dat is wat we aan de mensen vragen. Heeft u een incident meegemaakt? Ja of nee? Dan kunnen ze een aantal uh, type incidenten kunnen ze aankruisen. En lastigvallen is er daar uh, een van. Nou, dat is als ze hinder hebben van andere reizen. Jongeren, jongeren, jongeren? Daklozen? Da ja, zou kunnen. Alcoholisje? Ja. Ja, en je ziet dat uh, gelukkig, we staan nu ook hier op het metro, allemaal poortjes, dus flink veel van die mensen worden ook nu uh, bijvoorbeeld uit de metro geweerd, omdat ze er gewoon niet meer in kunnen. Ja, is het daarom een daling, um, als we hier kijken, waar meneer Penders zit, die heeft zicht op, ik denk wel, 20, 30 camera's. Dat is enorm toegenomen, je wordt op heel veel camera's tegelijk vastgelegd en de RT kijkt ook mee dag en nacht met die beelden. Ja, ik denk dat de dat camera's is, is, is belangrijk. En zeker als je ook dan wat kan doen als je wat ziet. En dat is hier bij de metro is dat, uh, het geval. Ze dus je live mee, er kan een opvolging komen als het uh, nodig is. En er zit ook iemand. En, en met de... een bril op ook. Kijk, meneer Penders ja. heeft zijn bril opgezet. Ja, ja, dat is altijd uh, prettig. Dat vinden mensen ook fijn als er menselijk toezicht is. Als er, uh, ja, dat ze ook ergens wat kunnen vragen. Dat zijn uh, prettige dingen voor de reiziger. Ja, is er toch nog iets te verbeteren? Ik denk dat het goed blijft om vooral goed te kijken waar je je, je middelen inzet. Hè? Niet overal een controleur inzetten, maar juist op het moment dat bijvoorbeeld uh, happy hour is geweest in de stad. Nou, dat je dan zegt, nee, dan weten we dat, uh, dat het een, uh, een, een tijd is waar wat extra's nodig is. En dan kan misschien op andere momenten net wat minder. Ja. Want het is ook een tijd waar, nou, de bezuinigingen komen er ook uh, aan. Dus dan is het handig om uh, nou, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Onze stationschef roept in mijn oor dat ik moet stoppen omdat het de volgende item eraan komt. Zo gaat dat zo gaat het in het verkeer. <lacht> Ja, want het is al vijf voor half acht. En we moeten het nog hebben over geld. Alweer over geld. Geld dat we langere tijd niet nodig hebben... zetten we de laatste tijd liever op een spaarrekening... dan dat we daarmee gaan beleggen. Blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ING. Ten opzichte van vijf jaar geleden... zijn we meer gaan sparen en minder gaan beleggen. Daar gaan we over praten met Charles Karlshoven van ING. Karlshoven, goeiemorgen. Wat is er veranderd? Uh, nou ja, in die vijf jaar is er, uh, is er natuurlijk wel wat uh, veranderd. De economie die, uh, staat er een stuk slechter voor. Ja, dat hebben we ja. meegekregen. We hebben de kredietcrisis gehad en nu, uh, nu uh, de eurocrisis. Dus ja, door die uh, recessie, ja, daar worden mensen, consumenten, die uh, ja, kiezen dan nou toch voor meer zekerheid. Ja. En beleggen <laughs> levert minder op. Nou ja, je ziet natuurlijk ook dat de beurs door die economie. Uh, door die slechte economie tikken heeft gehad. En die. Uh, ja, dus de, de koersen zijn een stuk lager dan vijf jaar geleden. En, en uh, koersen zijn ook heel bewegelijk geweest. Ja, dat maakt mensen ook uh, voorzichtiger. Ja, want als ze bewegelijk zijn, zou je ook kunnen zeggen. dan kan je er juist geld mee verdienen. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja dat, uh, dat kun je zeker ook zeggen. Maar dan moet je er, je er iets meer van afweten, geloof ik, hè? Uh, wat zegt u? Dan moet je er iets meer van afweten, geloof ik. Uh, dan moet je. Ja, nee, dat klopt. En voor veel consumenten geldt natuurlijk toch dat. Uh, uh, uh, ja, als je geld langere tijd uh, uh, niet nodig hebt, of nou ja, dat, dat zeker in de tijd van recessie dan wil je toch inderdaad uh, uh, kiezen voor wat meer zekerheid. En dan is, uh, uh, uh, ja, dan is sparen toch vaak een, een aantrekkelijke optie. Ja. Sparen we in algemene zin ook meer? Want, uh, ja, u zei het al, we zitten in een recessie. Uh, het spaarvak moet eigenlijk aan dichtleen, moet uitgeven. Uh, ja, ja, zo kan je er tegenaan. kijken inderdaad, je, uh, om op de eerste vraag terug te komen... Uh, ...ja, we uh, zien wel dat er echt een, een recordbedrag op, uh, op uh, uh, spaarbankboekjes uh, staat, zeg maar. Uh, nu 315 miljard in totaal. Dat is ook flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat inderdaad samen met het feit dat we weinig consumeren. En uh, nou ja, inderdaad, het zou de economie natuurlijk wel stimuleren... ...als we met z'n allen meer geld zouden uitgeven. Hm. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel begrijpelijk dat mensen in onzekere economische tijden... Uh, juist een financiële buffer willen aanleggen. Ja. en dat doen we dan zelfs als het weinig oplevert op de spaarrekening. Heeft u ook onderzocht of we het uiteindelijk wel van plan zijn weer uit te geven? Uh, ja, nou, een groot deel van de mensen is dat uiteindelijk wel van plan. En uh, ja... Alleen we denken bij het ING-economisch bureau wel dat het nog eventjes kan duren voordat, uh, voordat het geld echt gaat rollen. Want we hebben het volgend jaar natuurlijk weer te maken met uh, uh, lastenverzwaringen die eraan komen, uh, koopkracht die daalt. We denken toch dat dat mensen nog wel voorzichtig houdt en dat het uh, ja, nog wel tot 2014 kan duren voordat mensen echt wat meer geld gaan uitgeven. Hm, voorlopig rolt Dat geld dus nog niet. Charles Over van het economisch bureau van ING. Hartelijk dank. Graag gedaan. in augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek tijdens de Robeco zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op robecozomerconcerten.nl. Deventer op stelte. Internationaal Buitentheater. 5 tot en met 8 juli. Kijk op dreeltvanoverijsel.nl. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam.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 Op een top in Istanbul is gesproken over een oplossing voor het geweld in Syrië. Het Gebeurde door landen die zich de vrienden van Syrië noemen, ze spraken af dat ze de hulp aan de Syrische oppositie willen gaan coördineren. Volgens de Amerikaanse minister Clinton moet de nieuwe groep de druk op president Assad vergroten. Het work is continuing on uh, sanctions. In fact, uh, the Friends of the Syrian People Sanctions Implementation Group uh, is meeting in Washington today and coordinating on new sanctions measures en de loopholes op het existing regime. Kroongetuige Peter Laes is maandag vrijgelaten. Dat meldt NRC Next op basis van opsporingsbronnen. Ruim vijf jaar zat Laes in de cel... en dat is twee derde van de acht jaar die is geëist in het liquidatieproces. Hij legde in die zaak belastende verklaringen af... tegen de andere verdachten in ruil voor strafeisvermindering. Tegen zes verdachten werd levenslang geëist. Volgens NRC Next vreest de advocaat van Laes voor dienstleven... nu de vrijlating van zijn cliënt is uitgelekt. Bij een ongeluk op de A2 bij Apkouden zijn twee mensen omgekomen. Er waren twee auto's betrokken bij het ongeluk. Zoals het er nu naar uitziet, is uh, een personenauto heeft stilgestaan op de vluchtstrook. En is door de tweede personenauto van achteren aangereden. In de auto die aangereden is, zaten naast de twee dodelijke slachtoffers. Twee mannen van 24 uit Amsterdam. Nog drie andere personen. Twee mannen van 19 en 24, ook uit Amsterdam, zijn zwaar gewonden uit het ziekenhuis gebracht. En een vrouw in de stilstaande auto die bleef ongedeerd. In de achteropkomende auto zat alleen de bestuurder. Hij is lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is een man opgepakt na een politieachtervolging. Agenten werden beschoten, zegt de politie. Agenten van Zuid-Holland-Zuid wilden ter hoogte van Barendrecht een auto controleren. Uh, dat was rond uh, nou, half twee vannacht. Uh, nou, hierop werden zij onder vuur genomen en ging de bestuurder met uh, de inzittende vervolgens vandoor heeft over de snelweg een achtervolging plaatsgevonden... Uh, en de auto is uiteindelijk in Rotterdam op de Van Zittenstraat uh, klemgereden. En na een waarschuwingsschot is één inzittende aangehouden. Twee anderen wisten te ontkomen. Reizigers in het openbaar vervoer voelen zich iets veiliger... en zeggen dat ze minder incidenten meemaken. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête. Van de reizigers was 7% vorig jaar slachtoffer van één of meer incidenten. Dat is het laagste percentage in de afgelopen zeven jaar meent vervoerbedrijf Amsterdam, merkt dat ook. We zien inderdaad dat het aantal ernstige incidenten... zoals beroving, maar ook mishandeling, dat dat is afgenomen. Maar bijvoorbeeld de lichte incidenten, zoals bijvoorbeeld schelden... tegen ons eigen personeel, dat dat is toegenomen. Maar dat heeft ook te maken met de meld, het aantal keren dat er gemeld wordt... dat is gewoon toegenomen. De jeugddocumentaire Twee Broers van de RKK heeft de prix Jeunesse gekregen. Die geldt als de Oscar voor de kindertelevisie. De documentaire gaat over twee broers van wie er één goed kan zwemmen, de ander zit in een rolstoel. Ze kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar niet altijd. Soms hebben wij wel ruzie, maar dat hoort erbij je gewoon. Elke broertje of broer en zus hebben uh, wel eens een ruzie. Uh, als ik boos ben, ben ik, uh, kan ik echt woedend worden. Dat is niks schaak aan en ik ben heel aardig. Dat was een stukje uit de documentaire Twee Broers die de prisiones kregen. Verder waren er prijzen voor Checkpoint van de EO en het klokhuis van de NTR. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. We trekken veel wolkenvelden over het land. Plaatselijk valt een beetje regen, maar daarna kan ook weer even de zon doorbreken. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag... De matige zuidenwind voert warme lucht aan... en de temperatuur kan ondanks de bewolking stijgen naar 19 graden in het noordwesten... tot 22 graden in het binnenland. Aan het eind van de middag neemt de buigheid in het zuiden toe... en in de loop van de avond trekt een gebied met buien richting het noordoosten van het land. Daarbij is ook een kleine kans op onweer. Vannacht wordt het vanuit het zuiden weer droog. Het klaart op en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen, vrijdag, is vooral in de ochtend ruimte voor de zon. In de middag ontstaan opnieuw buien met kans op onweer... Af en toe laat de zon zich zien en het wordt 18 graden in het westen... en 20 graden in het oosten van het land. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. AMB Verkeersinformatie. Op de A50 van Eindhoven richting Os zijn bij het knooppunt Paalgraven... alle rijstroken weer open. En verder een opvallende file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp, 5 kilometer.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 Nu ook beschikbaar als e-book voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Ik ben Mirjana van Reden. In ons land krijgen elke dag 16 mensen de diagnose epilepsie. Dat zijn er zo'n 6000 per jaar. Epilepsie is nog steeds niet te genezen. Het Nationaal Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Helpt u mee? Geef deze week aan de collectant. Dank u wel.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet via nOS.nl. En daar ziet, leest en hoort u alles over het EK-voetbal. Dat morgen begint met een groot feest. En natuurlijk de openingswedstrijd in Warschau. Gastland Polen is beren trots. Sommige Polen noemen het de tweede toetreding. Nadat ze in 2004 lid werden van de Europese Unie, is dit de kans om te laten zien hoe goed het land zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Probably this is the best view from the from the you know whole hotel this window what do we see You see the old town you see the um, you see the wall de wal is over, like, around 600 jaar oud. Misschien wel de mooiste kamer in het nieuwe hotel met uitzicht over de oude stad van Gdansk en binnen heel modern tweepersoonsbed, badkamer, spijkspinten nieuw allemaal. Piotr Berbets is heel trots. Zijn familie heeft het gebouwd en het hotel is net op tijd af voordat het EK begint. Is het nou ook al volgeboekt? geboekt? Um, some of the days we are still have empty, not that empty, but empty. Ja, het is bijna vol. Op sommige dagen is er nog een kamer te krijgen, maar het meeste is vol. Het is ook niet zo druk in Gdansk als ze hadden gehoopt trouwens. Als de loting bijvoorbeeld Nederland hier naartoe had gestuurd, dan was het veel voller geweest. Maar hoe belangrijk was het EK om dit hotel te bouwen? Dat doe je niet voor die drie weken. Het up een of van ons process. want we denken dat tijdens de euro-tijd is natuurlijk de time. Ja, het heeft er wel extra vaart achter gezet. Dit zijn natuurlijk gouden weken, maar er kan sowieso wel wat bij. We denken dat het de komende jaren ook de moeite is om een hotel te hebben. We hebben nog een paar percelen in de oude binnenstad. Daar kan nog een restaurant komen. De groei die gaat wel door. Dat merkt ook Kasia Chemro. Half Pools, half Nederlands. We zitten aan de haven op een van de chique terrasjes. Ik woon uh, sinds uh, vijf uh, jaar, ruim vijf jaar in Gdansk. Eerder uh, tien jaar in Nederland gewoond. En inmiddels... Uh, Samen met, met mijn man, een Nederlander, uh, leid ik een uh, bedrijf, IT-bedrijf uh, in Gdansk Go Yellow. We zitten hier aan de, aan de binnenhaven, aan een gracht met veel terrassen, mooie oude pakhuizen, allemaal mooi opgeknapt. Als je hier zit, denk je het gaat goed met Polen? Ja, het gaat ook goed met Polen. <laughs> ja, je ziet, het, je ziet het inderdaad, zoals je zegt, uh, aan de buitenkant. Uh, ja, van, uh, van de binnenkant, om het zo maar te zeggen, uh, is er nog meer werk aan... Uh, om, om de mentaliteit van mensen nog, uh, nog te verbeteren. Maar goed, daar gaan natuurlijk een paar generaties overheen. Dat Het software IT-bedrijf dat jullie hebben al vijf jaar, er werken nu 60 mensen. Dat gaat dus ook heel goed. Ja, ja dat, dat gaat ook heel goed. Voor ons is het belangrijk om goede IT-mensen te, te hebben in dienst... Uh, die vervolgens aan het werk gaan voor Nederlandse bedrijven... Uh, en die goede IT-mensen uh, hebben we hier. Er is heel veel uh, vakkundige uh, kennis uh, hier in Polen. Mensen worden echt goed opgeleid. Uh, en uh, ja, daar mogen we van profiteren. En nu is Kedansk een van de vier Poolse steden waar het EK wordt gespeeld. Heb je daar wat aan? Ik kan me toch wel uh, voorstellen dat het marketingtechnisch echt een, een prachtige kans is. Uh, iedereen hoort nu natuurlijk over Gdańsk uh, goede dingen. Laten we hopen dat de mensen die, uh, die hier uh, uiteindelijk komen uh, tijdens uh, het EK, dat zij gewoon de, de goede ambassadeurs worden van Gdańsk. Dat zij gewoon echt zelf uh, gaan zien uh, hoe goed en mooi hier is. After this so many people which they will come to, to Gdańsk, which is not so bad city. It's it's you know it's really beautiful place. Piotr Berbec is ook optimistisch. Mensen kunnen nu eindelijk zien hoe goed het gaat in Polen. Veel mensen in het westen denken nog dat hier ijsberen over straat lopen. Dat beeld kunnen we nu veranderen en we kunnen laten zien hoe goed het hier echt gaat. En in Polen? In Krakau zijn de problemen bij het Nederlands elftal. De hamstringblessure van verdediger Joris Matthijssen blijkt ernstiger dan gedacht. Hij mist zeker de openingswedstrijd van Nederland zaterdag tegen Denemarken. En dat is een teleurstelling voor de bondscoach Bert van Marwijk. Voorlopig roept hij nog geen vervanger op voor Matthijssen. Ja, nou goed, we hadden gehoopt dat hij vandaag zou meetreden. En dat is niet gelukt. Dus hij uh, uh, ja, heeft toch meer tijd nodig zoals het er nu uitziet. En... Um,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 En, uh, dus ik wil, uh, we zullen ook uh, heel intensief uh, hem uh, bekijken en contact hebben... de aankomende twee dagen. Hmm, dat is natuurlijk een moeilijke overweging voor de Bondscoast. Tom van Teek, goedemorgen. Goedemorgen. Joost Matthijsje die niet speelt tegen Denemarken, maar misschien horen we toch een beetje door in de woorden van de bondscoach het hele toernooi wil niet wat gaat er gebeuren denk je ja dat klinkt wel een beetje zo hè. we zien het nog twee dagen aan iemand die veel geblesseerd geweest is nu langere tijd langzamer herstel dan gehoopt de spierblessure is ook niet iets van nou dat, dat gaat ineens in de versnelling dus je hebt de neiging om te denken dat er toch nog een vervanger gaat komen en dat er in ieder geval tegen denemarken maar ook weer de rest van het toernooi een ander iemand in het centrum moet gaan spelen nou vertel Nederland. maar wie komt erbij en ja. wie gaat er nou ja, wie erbij komt, dat klinkt een beetje raar, dat is misschien het meest oninteressante. Stefan de Vrij wordt genoemd van Feyenoord, schijnt ook goed met Jong Oranje gespeeld te hebben van de week. Dat zou dan als het ware onderaan de rij aansluiten. Belangrijkste is natuurlijk, wie zet die dan naast Heitinga in het centrum? Uh, daar heb je eigenlijk een paar opties voor, uh, Vlaar. Maar sommige mensen zeggen, en misschien ook wel de bondscoach, die wat behoudend is. Van ja, dan heb ik Vlaar en Willems, dan heb ik nog geen tien Interlands op het linkerblok van de verdediging. Lijkt me wat weinig. Er zijn mensen die zeggen, moet je Vlaar neerzetten en dan Bouwma op links. Bouw in het centrum. En ook de naam van Boelarroes zoomt ineens weer rond. Weinig gespeeld, weinig gespeeld in de voorbereiding. Maar lang met de bondscoach gesproken. En op alles wordt gelet ja. natuurlijk tegenwoordig. Dus ook dat zou een teken kunnen zijn. Of Boelarroes ineens op links als een pure ja. mandekker. Nou, zo zijn er allerlei suggesties. Maar eh, niemand durft het te zeggen. Eh, mijn suggestie zou overigens gewoon zijn die tien in het land neer te zetten. Ron Vlaar in het centrum en Willems op links. En dat gewoon te durven. Maar, zo zo. Ja, zou ik gewoon durven. <laughs> Want Boeleroes heeft veel ervaring, zou ik dan zeggen. Maar jij kiest dan toch voor uh, het Ja, Vlaar heeft een heel goed seizoen gespeeld. Is iemand die heel duidelijk in een soort van opdracht kan spelen. Je weet goed wat je aan hem hebt. Is goed in vorm. Uh, heeft een hele goede periode. Uh, heeft ook zijn beperkingen. Maar die heeft iedereen die je daar neerzet. Het zijn niet onze sterkste voetballers, de verdedigers. Dat weten we. Zorgen dat de bal er weinig komt, zei Jo Kruijff. Vroeger dan <lacht> aanvallen dus. Maar zo simpel is het ook niet meer. Goed. Tom, uh, dan uh, gaat het uh, morgen beginnen. Hè? De sportzomer, ja. uh, ook voor jou? Ja, ook voor mij, uh, Marcel. Een hele lange, lange zomer. Maar wel eentje waarop volgens mij ontzettend veel mensen... en ikzelf me in ieder geval enorm uh, verheugen. Want uh, 66 dagen lang hè, gaat uh, Radio 1 als Radio 1 Sportzomer van 10 uur s morgens tot ja. uh, 11 uur. En dat klinkt LRSI. dan zo, Tom? Ja. Eén gesprek met Van <laughs> het Kijk. Ja, Eén gesprek. Ja, ja dat, dat is een soort uh, klaaglijn. Er is met een jou? dagelijkse klaaglijn. Mensen mogen bij mij klagen wat ze allemaal missen dan op die zender. Want het is natuurlijk een verandering van de zender. En dat roept altijd reacties op. En die zullen we op een uh, mooie wijze proberen te pareren in de goede zin van het woord. Dus dat is een dagelijks rubriekje. Maar het gaat natuurlijk vooral allemaal om de sport en de actualiteit. Uh, van 10 uur s morgens tot 11 uur uh, s'avonds. Met allemaal duo presentaties vanuit sport en actualiteit. Dus wij hopen natuurlijk uh, tot en met Londen uh, ja prachtige mooie radio uh, te kunnen maken. En mochten jullie overigens denken dat je dan van mij af bent Nee, dat ochtenden. wou ik niet nee. zeggen. Nee. Je blijft toch ook <laughs> je, je met ons ook in nog gesprek? nog even, we blijven ook in gesprek. De hele maand juni blijven wij nog gewoon uh, ook in de ochtenden in gesprek. Dus uh, daar kan ik jullie <laughs> nog niet van Nou ja, oké. Okay. <laughs> dat waarderen wij zeer, Tom. Oké, okay, nou wij gaan op naar een mooie, mooie, mooie sportszomer. En morgen gaat het inderdaad allemaal beginnen met het EK voetbal. En straks weer contact met Frankrijk. Met Aup uh, du Zes komt nog steeds uh, mensen aan op de top. Straks meer. Eerst naar uh, Tamara Burgemans van de ANWB. Hoe is het op de weg, Tamara? Goedemorgen, Lara. Het zijn korte dagelijkse files. In totaal 69 kilometer. En wat langer zijn de files op de A8, Dam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en het knooppunt Koenplein, 6 kilometer. En op de A9, maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Bad Hoeverdorp, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De crisis rond de Spaanse banken drukt steeds zwaarder op de stemming in de Europese Unie. Er wordt al dagen onderhandeld over een reddingsplan voor de banken. Maar de regering in Madrid weigert tot nu toe hulp uit het Europese noodfonds te vragen. In Brussel lijkt iedereen ervan uit te gaan dat Spanje dit uiteindelijk toch niet op eigen kracht kan oplossen. Daar gaan we over praten met de econoom van de Rabobank, Tim Legiersen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom uh, duurt het zo lang? Wat, wat zit daarachter, denkt u? Nou ja, de, de, deels, uh, het kan zo lang duren omdat de, de problemen in Spanje niet zo acuut zijn als dat het soms lijkt. Er is geld nodig voor de banken, veel. Uh, er is geld nodig voor het begrotingstekort en het herfinancieren van bestaande schuld. Uh, maar dat hoeft niet allemaal van vandaag op morgen. Er is op dit moment nog voldoende geld in kas om de ambtenaren te betalen ja. en de uitkeringen en al die dingen. Uh, ze hebben ook al vrij veel geld opgehaald, de Spanjaarden, in de eerste maanden van het jaar. Uh, dus zo acuut is het niet. En dat betekent dus dat Spanje de tijd die ze hebben... proberen te gebruiken om de manier waarop ze hulp gaan krijgen... Uh, want dat denken wij ook dat het nodig is... Uh. om die zo gunstig mogelijk voor de Spanjaarden uit te laten pakken. Ja, en nou dan zegt u het is niet zo acuut... omdat mensen niet in de rij staan uh, om het geld van die bank te halen... dat die banken niet omvallen. Maar onrust neemt natuurlijk toe. Het vertrouwen neemt rap af. Ja, dus dat is, dat is een afweging die je dan moet maken... En het typische is toch wel dat we al, maar dat zien we al een aantal jaar nu natuurlijk, dat de politiek niet al te veel haast maakt. En het wonderlijke is nu wel, daar verbaas ik me ook wel een beetje over in Spanje. Dat zijn nu voor, eerder kozen politici er vooral voor, voor een strategie. Er is niets aan de hand, we hebben geen hulp nodig, het komt wel goed, we redden het. En de Spanjaarden hebben er nu juist voor gekozen om de druk een beetje op te voeren door uit te leggen dat, het, dat ze het allemaal zo moeilijk hebben. Ja. Uh, om, om de, maar dat is dus in dit geval om de druk op Berlijn op te voeren. Uh, om uh, te zorgen dat uh, de hulp die geboden gaat worden uh, uh, op de manier gaat zoals de Spanje dat wil. Dus de directe investering van het Europese noodfonds in de banken. Dus, uh, op die manier proberen ze dat te bewerkstelligen ten koste van onrust op de financiële markten. Want wie verwijst natuurlijk naar de uitspraken van de groningsminister Montoro. Die zei, ons land is in de facto afgesloten van de kapitaalmarkt. En dan wijst hij op de hoge rentes die Spanje zou moeten betalen... om eventueel überhaupt aan geld te komen op dit moment. Dat is natuurlijk waar, toch? Spanje betaalt zich helemaal blauw als het op dit moment zou lenen. Ja, ze betalen hele hoge rentes, maar dat is natuurlijk nog iets anders dan echt geen geld meer kunnen krijgen. Ze gaan vandaag ook gewoon geld ophalen door nieuwe obligaties uit te geven. Dus dat gaat zijn ongelijk bewijzen. Nee. Uh, wat hij natuurlijk bedoelt op de achtergrond is dat uh, tegen deze hoge rentes het voor Spanje eigenlijk niet uh, verstandig zou zijn... om zelf uh, het geld op te halen wat nodig is voor de banken over okay. een tijdje. Ja, dus willen ze, en dat is wat u aangeeft, dus willen ze rechtstreeks... Uh, uh, ja, kapitaalinjectie in de banken vanuit Europa. Is dat, is dat denkbaar? Want je hoort toch heel afwijzende woorden vanuit Europa. Bijvoorbeeld van Reen, die zegt dat gaan we niet doen. Daar gaan we niet aan beginnen. Nee, Rijn, die vindt het wel goed. Die, die is het ermee eens. Draghi, de, de, de president van de Europese Centrale Bank... die vindt het dan weer niet zo'n goed plan. En nog belangrijker natuurlijk is dat uh, bondskanselier Merkel het er niet mee eens is. Ja, wacht Want Ik zie toch dat Olli Rehn heeft aangegeven... of in ieder geval zijn woord voerde, dat de regels daarover pertinent zijn. Dat het niet kan zo rechtstreeks vanuit het Europese noodfonds. Ja, de, de huidige regels. Maar ja. de Europese Commissie heeft ook aangegeven... dat het wel verstandiger zou zijn om die regels dan weer aan te passen. Ah, dus kijk. Dus, en die regels aanpassen, daar heb je dan weer Duitsland voor nodig. En Duitsland die vindt dat vooralsnog, maar ik denk ook dat ze dat wel vol kunnen houden... een stap te ver in de solidariteit. En die zeggen, ja, we willen jullie nu al helpen. Dat fonds staat al klaar. En dat fonds, he, die regels die waren al zo dat je niet meteen een volledig hulppakket... met alle regels die erbij horen, zoals Portugal en Ierland dat hebben gehad, krijgt. Maar als je specifiek voor je bankensteun vraagt... gaan we alleen maar regels met betrekking tot de herstructurering van het bankwezen opleggen. Ja. Dus dat kan allemaal al. Dus Duitsland zegt, ja, we willen jullie al helpen. Uh, en we hoeven dus niet nog een stap extra te zetten in die solidariteit... door die banken rechtstreeks te helpen. Maar waarom uh, doet Rajoy, uh, premier van, van Spanje, zo moeilijk? Waarom wil die uh, officiële steun via de regering aangevraagd... buiten de deur houden? Wat, wat is zijn angst? Nou, Een deel is gezichtsverlies. Zo eenvoudig is het. Maar een ander, en dat is echt wel belangrijk, is dat op het moment dat de Spaanse staat zelf moet lenen van het hulpfonds, dan verhoogt dat de Spaanse staatsschuld. Dat betekent ook dat ze over een aantal jaar die, die, schuld, eh, die, die schuld weer terug zullen moeten betalen. Uh, en dat, het houdt de wederzijdse negatieve afhankelijkheid van de banken en de overheid in stand. Wat we nu zien is dat de banken hebben veel staatse, uh, Spaanse staatsobligaties. Die worden minder waard. Dat is een probleem voor de banken. Uh, want het zijn vooral de Spaanse banken die nu de, uh, de, de overheid financieren gek en op het moment dat de Spaanse overheidsfinanciën verslechteren, verslechtert dus de positie van de banken, tegelijkertijd als de banken uh, er slechter voor staan, dan betekent dat de kans groter is dat de overheid in moet springen. Dus die twee hebben elkaar in een negatieve visueuze cirkel geduwd. Ja. Om daaruit te komen zou het helpen om vanuit Europa direct de banken te herkapitaliseren... want doorbre dan doorbreek je die negatieve relatie tussen de banken en uh, uh, de, uh, de, uh, de overheidsfinanciën. En de overheidsfinanciën, die, uh, daar haal je een belangrijke onzekere factor uit... Ja. Uh, namelijk hoeveel hoger wordt de staatsschuld nog door de banken. En ja, dat is natuurlijk in het belang van Spanje. En het zou ook echt wel helpen om de crisis wat sneller uh, te verbeteren. Maar nou goed, zover is het nog niet. Nee, dan moeten we oh. nog een stukje extra solidariteit van, uh, van Duitsland en Nederland... Voor, voor, voor elkaar zien te krijgen. En ik betwijfel of dat er komt. Tim de Gierse van de Rabobank. Hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is acht minuten voor acht. We gaan nog eventjes naar... Uh, de Alpdues uh, is in volle gang. 6. Moet ik zeggen, 5000 Nederlandse fietsers zijn vanochtend al sinds half vijf van start gegaan. Onder hen ook journalist Job Jan Altena, verslaggever op Radio 2. Jopjan, uh, wij spraken jou. Bonjour. Eerder vanochtend, toen je aan het fietsen was, ben je inmiddels boven? Ja, we hebben de top gehaald, 1800 meter. De lucht is hier wat eiler. En we zijn met, ja... Net als al die andere mensen over die finish gegaan. En dat is wel een prachtige voor. En dan zie je ook meteen wat Alp du is. Dan komen de tranen in de ogen. De hele weg omhoog worden mensen aangemoedigd. Uh, dan wordt er gelachen, wordt er ja, uh, uh, gezongen zelfs. En komen mensen zo samen naar boven. Maar als ze dan eenmaal boven zijn, ja, dan komen de tranen. Want iedereen rijdt hier rond met een verhaal uh, en met emotie. En dan is het de ontlading. Er zijn inmiddels 8000 deelnemers, hebben wij begrepen. Veel vrijwilligers die het allemaal organiseren. Wordt dit evenement niet een beetje een te groot feest? Je ziet het met het jaar groter worden. Er staat inmiddels... We zijn in een heel grote palais de Spoor. Dat staat naast de finish. Daarvoor staat inmiddels een tent. Daar kunnen duizenden mensen eten. En dat gebeurt allemaal door vrijwilligers. Alles gebeurt hier in samenwerking met elkaar. En eigenlijk is er geen centje pijn. Vanmorgen moesten mensen naar beneden. Dan wordt er gisteravond omgeroepen. Zijn er nog vrijwilligers die kunnen helpen met het begeleiden van de wielrenners naar beneden in het donker? En direct staan er in de zaal 10, 20 mensen op om te helpen. Moeten gekookt worden... En dan staat hij recht voor me. Zijn ze aan het snijden? Dan komen er meteen mensen en die gaan helpen met koken. Nou, en zo komt het dan allemaal weer goed. Job Jan Altenaar ja. bij Abdus. Het evenement dus op de Abdus voor de kankerbestrijding. Het NOS Radio en Journal Overzicht. Internationale media staan volop stil bij het nieuwe bloedbad in Syrië. Opstandelingen zeggen dat het Syrische leger 78 mensen heeft gedood. In een klein stadje ten noorden van Damaskus. Op dit moment vindt in Istanbul een topplaats van de vrienden van Syrië. Bijzonder inkijkje in de gevechten krijgen we van CNN. De nieuwszender volgt een sluipschutter van de opstandelingen in de stad Oms. Tijdens beschietingen zegt hij, zegt hij tegen Kofi Annan, de speciale VN-gezant... dat een staak het vuren ver weg is. Abu al-Barre peers out from his makeshift battle position... and spots his target. Movement is spotted to the left. There it is, there it is, someone shouts... Look, Kofi Annan, he shouts, mocking the idea of a ceasefire. Latenieuws uit Syrië krijgt u na acht uur van onze correspondent Sander van Hoorn. De forensetax kost veel meer dan gedacht. Dat schrijft het AD vanochtend op basis van berekeningen van de vakcentrales FNV, CNV en MHP centrales hebben daarbij effecten op huur, zorg... en kinderopvangtoeslagen meegenomen. Het afschaffen van de onbelaste rijstkostenvergoeding... kan voor werknemers netto wel duizend euro per jaar meer kosten... dan tot nu toe werd aangenomen. vv voorzitter Jongerius, des dat ze enorm geschrokken is... van deze effecten op het inkomen. Dit kan de politiek niet maken, al dus Jongerius in het AD. In de Spaanse krant El País is aandacht voor de bankencrisis in dat land. De krant schrijft dat de bankiers op zijn van de zenuwen. Binnen twee weken moet duidelijk worden hoeveel geld de banken nodig hebben om overeind te blijven. Leidinggevende van Spaanse financiële instellingen vrezen deze nieuwe stresstest omdat ze bang zijn dat extra zware eisen worden gesteld. Ze menen dat de problemen bij het Spaanse Bankia ervoor zorgen dat ook zij nu strenger worden beoordeeld. Bij Bankia bleken vele miljarden nieuw kapitaal nodig. De directeuren menen dat er te grote verschillen bestaan tussen de instellingen om ze met Bankia te vergelijken. Ja, en Het uh, loopt storm met de actie Ret en Kaas, dat meldt het AD. Met een actie worden gedupeerde kaasboeren in Noord-Italië geholpen... die getroffen zijn door een aardbeving. Initiatiefnemers rekenen op zo'n 500 kopers van Parmezaanse kazen... maar tot hun eigen verbazing staan de tellers nu al boven de 5800. De eerste partij beschadigde, maar wel goed eetbare kazen... wordt binnenkort naar Nederland gebracht. En tot slot nog even naar de Telegraaf. Er wordt massaal gepest op de werkvloer, schrijft de krant. Volgens uh, de Telegraaf gaat het in de meeste gevallen om discriminatie. De commissie geleid Behandeling veld vorig jaar 221 keer een oordeel. Tweederde daarvan ging om een discriminatieklacht op het werk. Het werkelijke aantal mensen dat op het werk gediscrimineerd wordt... loopt vermoedelijk in de vele tienduizenden, zegt de commissie. Meest voorkomen discriminatie om leeftijd, geslacht of beperking. Straks tegen Denemarken staan we er allemaal. Wat voor Nederlands elftal gaan we zien? De shirtjes zijn gewassen. Het wordt wel langzaam beter. Elke tegenstander die we krijgen, die zijn toch bang van het Nederlands ja, elftal. Zaterdag om 6 uur vanuit Gackov in Oekraïne de eerste EK-wedstrijd voor Oranje. Is dit lekker? Ja, dit is lekker. We are, are, roll Start a fire, a fire. De Radio1 Sportzomer met Nederland-Denemarken.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 Gilisen.nu. Tegen door Private Bankers. Serious Money taken seriously. Ga naar gTP.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag onze nieuwe trainingengids aan. Hey, Veldhuis.